Zes uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Bij het uitzetten van vreemdelingen gaat nog veel mis. Wrakingsverzoek in zaak Wilders afgewezen... en Hongarije neemt omstreden grondwet aan. Bij het uitzetten van vreemdelingen gaat nog steeds heel veel mis. Dat concludeert de commissie Integraal Toezicht Terugkeer... in het jaarverslag over 2010. In vergelijking tot 2009 is de situatie volgens de commissie zelfs verslechterd. Steeds vaker moeten uitzettingen worden geannuleerd... omdat de uitgeprocedeerde vreemdelingen zich met geweld verzetten. Ook gaat er veel fout bij de organisaties die bij de uitzetting betrokken zijn. De vreemdelingenpolitie voert de personen die moeten worden uitgezet regelmatig te laat aan. Als meest schrijnende voorbeeld noemt de commissie de zaak van een Afrikaan... die pas na 18 jaar succesvol kon worden uitgezet. De zaak tegen PVV-leider Wilders gaat verder met dezelfde rechters. De wraakingskamer van de rechtbank heeft een verzoek van Wilders-advocaat Moskowitsch om de rechters te vervangen afgewezen. Moskowitsch beschuldigde de huidige rechters vrijdag van partijdigheid en eiste dat ze zouden worden vervangen. De rechters wilden geen onderzoek doen naar Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks, die getuige is in het proces. Volgens Moskowitz heeft Hendriks tegenstrijdige verklaringen afgelegd... over een etentje bij hem thuis en onder ede gelogen. Maar de Wrakingskamer vindt dat Hendriks niet heeft gelogen... en vindt de vrees van Wilders en Moskowitz... voor partijdigheid van de rechtbank ongegrond. Op Twitter reageerde Wilders teleurgesteld op het besluit van de Wrakingskamer. Hij schrijft dat de hoge heren elkaar weer eens de hand boven het hoofd houden. Een man uit Dokkum in Friesland moet jarenlang de cel in... voor de moord op een vrouw van 24... Hij sloeg haar vorig jaar juni in een park met een moker dood. Daarna had hij nog seks met haar. Het is nooit duidelijk geworden waarom de man de vrouw doodde. Het OM had 12 jaar cel en tbs geëist... maar de man ook hem weigerde mee te werken aan een psychisch onderzoek. De rechtbank kan hem daardoor geen tbs opleggen... en heeft de man veroordeeld tot 20 jaar cel. De Nederlandse wetenschappers hebben in groenten bacteriën gevonden... die resistent zijn voor een groot aantal antibiotica. Ze onderzochten 120 groentemonsters. In zeven daarvan vonden ze een resistente bacterie. De bacterie werd vooral gevonden in taugé, maar ook in radijs, pastinaak en lenteui. Opmerkelijk genoeg waren vier van de zes besmette monsters van biologische kweek. Hoe de groenten besmet raakten is niet onderzocht. Mogelijk via dierenmest, maar het kan ook zijn dat de resistente bacteriën al in de grond zaten. Het aantal verkeersdoden in Nederland is vorig jaar opnieuw sterk gedaald. Vorig jaar kwamen 640 mensen om, tegen 720 een jaar eerder. Dat is een daling van 11 procent. Er waren vooral minder slachtoffers onder mensen onder de 40 jaar, fietsers en automobilisten. Twintigers zijn nog altijd de grootste risicogroep in het verkeer. In Hongarije is een nieuwe en controversiële grondwet goedgekeurd. De centrumrechtse regeringspartij heeft sinds vorig jaar... een tweederde meerderheid in het parlement genoeg om de grondwet te wijzigen. De linkse oppositie boycotte de stemming vanmiddag. De nieuwe grondwet ligt gevoelig omdat de Hongaarse regering... meer invloed krijgt op de rechterlijke macht, het bankwezen en de media. Veel maatregelen zijn alleen terug te draaien met een tweederde meerderheid... wat het voor partijen in de toekomst lastiger maakt om wetten aan te passen... Afgelopen vrijdag gingen duizenden Hongaren de straat op uit protest tegen de wijziging. De nieuwe grondwet geldt vanaf 1 januari. Robots in de kerncentrale in Fukushima hebben vastgesteld dat de ruimtes nog altijd hoge concentraties radioactiviteit bevatten. De robots deden metingen in reactoren 1 en 3 naar nou onder meer de temperatuur, druk en radioactiviteit. Een woordvoerder van energiebedrijf Tepco benadrukt dat robots alleen kunnen meten... en dat de problemen met de reactoren door mensen moeten worden opgelost. Tepco wil de radioactiviteit in de komende maanden terugdringen. Voor het einde van het jaar hoopt Tepco alle reactoren te hebben gekoeld. Twee medewerkers van een verpleeghuis in Laren... worden niet vervolgd voor de dood van een bejaarde. Die overleed nadat hij een injectie met insuline had gekregen... in plaats van een vaccin tegen de Mexicaanse griep. Voor ons de officier van justitie zijn de medewerkers al genoeg gestraft... doordat hun contract niet is verlengd. De militaire vakbonden vinden dat het kabinet iets moet doen... aan het verschil in beloning tussen militairen en politiemensen... die op missie gaan naar Koendus. Politiemensen krijgen per dag 100 euro meer. Maar de Defensie wijst erop dat de militairen dubbel pensioen opbouwen... tijdens de missie. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder. De minimumtemperatuur komt uit rond 7 graden... Morgen is het opnieuw vrij zonnig, maar in het westen trekken een paar wolkenvelden over. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Na morgen houdt het vrij zonnige en droge weer aan. Vanaf woensdag kan het in het zuidoosten 25 graden of meer worden. ANUB, ah, verkeersinformatie. Er staan 33 files bij elkaar, 150 kilometer. Het is een gemiddelde avondspits. De opvallende files die staan op de A6, Muiden richting Lelystad... voor Almere stad, 5 kilometer, door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Op de A6 10, Rotterdam richting Breda... tussen door Ambacht en de Randweg van Dordrecht, 8 kilometer. Ook daar is de oorzaak een ongeluk. De linker rijstrook is nog dicht. Langer dan gebruikelijk is de dagelijkse file op de A28... van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en de afrit Maarn staat 14 kilometer. In deze file gebeurde namelijk een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrijgegeven. Zo'n een ongeluk gebeurd op de A50 van Eindhoven naar Os... en daardoor een lange file tussen Sint Oederode en de afrit Volkel 10 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedenavond, zes minuten over zes, wraakingspoging nummer drie in de zaak Wilders is dus mislukt. De rechters mogen aanblijven. De rechtszaak hoeft niet nog een keer bij het begin te beginnen. Advocaat Moskowitz probeerde vrijdag de rechtbank naar huis te sturen... nadat deze geweigerd had een mijn-eet-procedure te starten... tegen getuige Bertus Hendricks. Die had volgens de advocaat gelogen... omdat hij verschillende verklaringen zou hebben afgelegd... over het inmiddels beruchte diner... waar volgens Moskowitz is geprobeerd een getuige te beïnvloeden. Voor u legt uit Martijs van der Wiel. Er speelden meer dan alleen die verklaringen van Hendricks. De advocaat was ook om andere redenen geïrriteerd over de rechtbank. Maar dat mag geen rol spelen, zegt de Wrakingskamer. Voor zover hetgeen zich voor het verhoor van Hendricks heeft afgespeeld... heeft geleid tot toenemende irritatie bij de verdediging... merkt de Wrakingskamer op dat irritatie geen grond is voor wraking en deze irritaties geen deel uit kunnen maken... van de onderbouwing van het onderhavige wrakingsverzoek. Moskovits deed zijn derde wrakingsverzoek nadat de rechtbank weigerde... een mijnheidsprocedure tegen getuige Hendriks te beginnen. Maar, zegt de wrakingskamer, dat is niet een reden om rechters naar huis te sturen. Onvrede over een dergelijke procesbeslissing... is op zichzelf onvoldoende grond voor wraking. Dat kan anders zijn indien de beslissing of de motivering daarvan zo onbegrijpelijk is dat deze een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat de rechters partijdig zijn dan wel jegens verzoeker een vooringenomenheid koesteren. Daarvan is naar het oordeel van de Vraakingskamer in dit geval geen sprake. Moscovici vond die beslissing van de rechtbank onbegrijpelijk. De vrakingskamer vindt dat niet. En als hij het niet eens is, moet hij andere stappen nemen. Of de beslissing juridisch houdbaar is, is een vraag die in een eventueel hoger beroep aan de orde kan komen. Een wraking is daarvoor niet het geëigende middel. Wilders en Moscovici laten zich niet zien na de uitspraak. Wilders reageert alleen op Twitter. De hoge heren houden elkaar weer eens de hand boven het hoofd, schrijft hij. En het circus gaat nu weer verder. Alleen de man om wie het allemaal draaide geeft een reactie na afloop. Getuige Bertus Hendricks. De wrakingskamer oordeelt niet over de vraag of hij wel of geen mijnet pleegde. Maar de rechters die vonden dat het niet zo was, worden niet weggestuurd. En daarmee haalt hij toch zijn gelijk, zegt hij. Ja, maar daar heb ik eerlijk gezegd geen seconde aan getwijfeld. Ik vond vrijdag al toen die mijneedbezoldiging kwam. Ik dacht ja. Ik vond het echt. Juridisch zeker zoeken op juridisch heel laag water, ver beneden Nieuw-Amsterdamse pijl. Maar is het voor je ook een opluchting? Nou, het wordt opluchten verondersteld dat je ook maar één seconde... Uh, uh, uh, uh, bang bent geweest dat het misschien anders zou kunnen uitvallen. Geen seconde heb ik eraan getwijfeld dat deze truc zonder meer aan tafel zou worden gewezen. Bent u er nu vanaf? Dat had het gedoe rondom dat ene etentje? Uh, ja, dat weet ik nog niet, want uh, ik hoop het eigenlijk wel. Want ik heb het ontzettend druk met een heleboel andere zaken. Namelijk, er gebeurt in het Midden-Oosten gigantisch veel. Ja. Uh, dit leidt alleen maar af. Maar ik geloof dat de, meneer Moskowitz dan formeel afstand moet doen van de getuigen. Hij kan zeggen dat hij nog nadere vragen heeft en dan, dan zou ik ook weer moeten opdraven. Dat zou kunnen, maar ik hoop dat uh, deze uh, soap en uh, deze zeebel nu is doorgeprikt. Organiseert u nog wel etentjes? <laughs> ik heb op dit moment helemaal geen tijd, maar als dat weer wat rustiger is... dan was ik van plan om uh, gewoon weer uh, dat te doen, ja. En dan notulen maken. Een slag van mij... Thijs van de Wiel. Dan gaan we naar Nigeria, want in het noorden van Nigeria is geweld uitgebroken. Dat komt door de uitslag van de presidentsverkiezingen. Die zijn gewonnen door Goodluck Jonathan, dat is de christelijke kandidaat uit het zuiden. Daar zijn ze in het noorden dus niet blij mee. Correspondent Koert Lindijer is in Lagos, in het zuiden van Nigeria. Koert, um, wat voor berichten hoor jij vanuit het noorden? Helaas, dat piepje betekende. Ik was al een beetje bang voordat wij Koert-Lindeijer onderweg zijn verloren. Dus uh, zometeen misschien uh, contact weer met Nigeria. Dan gaan we nu uh, door naar Den Haag, ga volgens door mij. door naar Den Haag, Luzella, ja. Precies, want uh, Wilco Boom zit daar. Goedenavond, Wilco Boom. Goedenavond, Lucelle. Blij dat je er bent. Ja. Um, ik ga met jou praten over de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers, vreemdelingen in Nederland. Ja. Um, want uh, daar is een stichting die toezicht houdt... op de uitzetting van afgewezen asielzoekers en ook andere vreemdelingen. Precies. Die heeft een verslag uitgebracht. En jij gaat ons vertellen wat daarin staat. Ja, dat is de commissie Integraal Toezicht Terugkeer. En uh, die concludeert dat het uh, in 2010, uh, nog meer dan in 2009... het is misgegaan met de uitzetting van vreemdelingen. En dan gaat het om uh, afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar bijvoorbeeld ook om vreemdelingen die worden uitgezet omdat ze niet langer welkom zijn in Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze uh, crimineel waren. En dan kan je verblijfsvergunning worden ingetrokken. Nou, dat, gaat dus, uh, dat is veel vaker uh, misgegaan in 2010 dan in 2009. En dat heeft een aantal oorzaken. Onder andere geweld en, en uh, verzet bij die uitzetting. En dat loopt dan soms zo uit de hand. Uh, zeker als dat uh, om gewone commerciële uh, vliegtochten gaat. Dat het voor de andere passagiers... Uh, in de nabijheid van andere passagiers niet door te zetten is. Uh, dat is een belangrijk probleem. Verder... Uh, is er is sprake van het langs elkaar heen werken van de instanties die er allemaal bij betrokken zijn. Maar wat in 2010 ook een specifiek en bijzonder probleem was, dat was de aswolk boven IJsland. Die ervoor zorgde dat een aantal van die uitzettingsvluchten geannuleerd moest worden. Ja, jammer. Dus uh, dat heeft ook daar invloed op gehad. En, ja. en het aantal uitzettingen, dat, dat loopt sowieso terug. Nee, dat is dan weer niet het geval. Want uh, onder het uh, bewind van uh, eerst staatssecretaris Albayrak en later minister hiers van het vorige kabinet... is het aantal uitzettingen wel uh, fors gegeven gestegen in 2010. Uh, er zijn toen 6600 uh, uh, uitzettingen op touw gezet... maar daarvan moest 36% uh, geannuleerd worden. In 2009 waren dat er veel minder... maar het netto resultaat was dus in 2010 wel beter dan een jaar eerder. Ja, en dan uh, heb je zo'n factor als de aswolk van IJ IJsland. Daar kan je natuurlijk niet veel aan doen. Maar die andere dingen die jij noemde, bijvoorbeeld die instanties... die langs elkaar heen werken, uh, gaat het kabinet er nu wat aan doen? Nou, dat weet ik niet, want dit is het rapport van de commissie... Integraal of Toezicht uh, Terugkeer. En die, die ziet dus toe op wat er gebeurd is. Ja, uh, uh, het feit is dat het aantal annuleringen in 2010 was gestegen. En het is nu in elk geval aan de huidige minister die erover gaat... minister Gert Leers van het CDU. Om het uh, gestegen aantal annuleringen terug te dringen. Want dat is natuurlijk wel aan zijn stand, aan zijn stand en aan de stand van dit kabinet verplicht. Oké, okay, Wilco Bom, ik uh, vermoed dat jij op, op zoek gaat naar uh, Gert Leers. Dank in ieder geval voor dit moment. En wij zijn op zoek gegaan naar Koert Lindeijer, die even hing en toen was verdwenen vanuit Lagos. Goedenavond, Koert. Het, gelukkig maar, het zuiden van Nigeria. Uh, om te praten over geweld in het noorden van uh, het land. Door de uitslag van de presidentsverkiezingen is daar geweld uitgebroken. Komt naar de verkiezingen die zijn gewonnen door Goodluck Jonathan, de christelijke kandidaat uit het zuiden. Uh, wat voor berichten hoor jij, Koert, vanuit het noorden? De Italiaanse Rode Kruis spreekt inmiddels over vele doden door de rellen die zijn uitgebroken. Het laatste nieuws is dat ook in de hoofdstad Abuja er stevig gereld wordt. Dat is in het midden van het land uit uh, Kaduna. En ook een noordelijke deelstaat uh, komen berichten dat het leger daar met scherp schiet. Daar is een, de noodtoestand uh, uitgeroepen. 24 uur lang mogen burgers daar niet de straat op uh, er zijn kerken in brand gestoken in enkele noordelijke deelstaten. En die woordvoerder in Kaduna op, opnieuw, die spreekt van een opstand... En hij waarschuwde voor wraakacties. En dat is natuurlijk het grote risico. Dit zijn allemaal deelstaten waar eerder uh, de afgelopen paar jaren rellen zijn geweest. Waarbij lokale conflicten zijn ontaard in uh, stevige strijd tussen christenen en moslims. En het, zou, het gevaar is nu dat christenen die in het gedrang komen bij deze rellen wraak zullen gaan nemen. En dan wordt het oorlog. Maar is dan de verkiezingsuitslag een aanleiding... of is het echt een soort boosheid over de verkiezingsuitslag? Nou, de, boos, de boosheid bestond al, bestond al voor de verkiezingen omdat uh, Goodluck Jonathan eigenlijk helemaal niet mee had mogen doen aan de verkiezingen volgens de afspraken dat Amstermijnen steeds gewisseld worden tussen een noorderling en een zuiderling. En eigenlijk was een noordelijke kandidaat uh, aan, aan de beurt. Die vrevel uh, die bestond al inderdaad. ...zijn er berichten over fraude. Fraude vooral in het zuiden van het land... ...waar wel echt een heel erg hoge opkomst is... ...ten gunste van Jonathan. Maar iedereen is het er toch over eens... ...dat in die Nigeriaanse context... ...deze verkiezingen relatief eerlijk zijn verlopen. En als er fraude is geweest... ...dat dat niet zodanige fraude is geweest... Uh, ...dat dat de verkiezingsuitslag heeft, uh, heeft beïnvloed... ...de fanatieke aanhanger... Aanhangers van de verslagen uh, kandidaat Bouhari zijn gewoon heel erg boos. En de verwachting is dat deze rellen nog wel een paar dagen zullen doorgaan. Maar blijft het dan bij rellen, denk je, Koert? Of zou dit geweld echt kunnen uitgroeien tot een, ja, de taferelen die we in Ivoorkust hebben gezien? Nou ja. Nigeria is een land met heel veel geweld zonder oorlog. Ik heb eerder ook voor Radio 1 bericht over bijvoorbeeld een stad als Jos, waar rellen zijn uh, geweest tussen christenen en moslims. En er zijn hele buurten zijn afgebrand. Mensen leven gescheiden in, uh, in buurten, moslimbuurten en christenbuurten. Dus dit land is zo divers, zo groot, dat er in bepaalde uithoeken... Uh, rellen kunnen plaatsvinden die in een ander land, zoals die voorkust, tot een oorlog leiden. Maar uh, Nigeria heeft kennelijk toch genoeg souplesse om dit soort regionale conflicten niet te laten uitgroeien tot een burgeroorlog. En de, die verwachting is er ook absoluut niet dat dat gaat gebeuren in Nigeria. Goed dat we met je spraken. Koert Lindij vanuit het zuiden van Nigeria. Dankjewel. Zometeen, het laatste avondmaal van Jezus zou op een andere dag dan wij dachten plaats hebben gevonden. Woo! <laughs> Het nieuws over misschien de laatste files bij de AWB bij Nansbaan? Oh, dat is heel optimistisch. We staan er nog op 35, 120 kilometer, dus we hebben nog aardig wat op te lossen. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is veel vertraging. Staat voor de randweg van Dordrecht 8 kilometer stil. Na nou, een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A28 is weer open van Utrecht naar Amersfoort bij Soesterberg. Staat nog wel 7 kilometer. En lang is de file op de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Sint-Oederode en de Afrit Volkel 10 kilometer en de oorzaak is een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lucella Carrasso en Tim Overduik. Zo vlak voor paas is een opmerkelijk onderzoek gepresenteerd. Het laatste avondmaal van Jezus met zijn discipelen was niet op Witte Donderdag. Het was een dag eerder. Dat beweert tenminste professor Humphries van de Universiteit van Cambridge. Hij heeft sinds 1983 aan dit onderzoek gewerkt. Theoloog Rines van Warve, goedenavond. Goedenavond. Vindt u dit aannemelijk? Um. Ik licht er niet wakker van. Nee, ja, ik ook niet, maar goed. <lacht> is het aannemelijk, hè? Laten we het er wel even over hebben. Ja, ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat het aannemelijk is. Want meneer Humphries die heeft inderdaad aangetoond... dat er met verschillende uh, tijdsrekeningen gewerkt werd... met een oude, een oude Joodse tijdsrekening en een nieuwe Romeinse tijdsrekening. Dus als hij op basis van wetenschappelijke feiten kan aantonen... dat het, uh, dat het inderdaad zo is... Dan, kan het, dan zou het aannemelijk gemaakt kunnen worden dat het inderdaad op... Uh, uh, dat de laatste avondmaal op woensdag heeft plaatsgevonden. En wist u dat er enige twijfel over was of het nou woensdag of donderdag was? Um, nou, uh, niet zozeer over dit, uh, over dit laatste avondmaal... maar ik weet wel dat er wetenschappers zijn... die proberen alles zoveel mogelijk in twijfel te trekken... om daarmee voeding te geven aan de theologische de debatten... die uh, tussen de verschillende kerken worden gevoerd. Hmm, en in welke traditie moeten we hem dan plaatsen? Weet u dat? Ik kan het niet goed inschatten, maar ik heb het vermoeden... dat het een, een, een redelijk orthodoxe een christelijke gelovige is. Um, want buiten, buiten zijn kringen zou niemand zo zeer geïnteresseerd zijn in dit soort feiten. Um, en waarom dan wel in zijn kringen? Ja, uh, op het moment dat er ook maar, iets, maar een titel of een jota, zoals ze dat in het... Uh, in het in de Tale kanaan zeggen aan de, aan de waarheid zou veranderen. Dan vallen op een of andere manier, dan, dan valt de, de, de spirituele betekenis of de religieuze betekenis achter het verhaal van het avondmaal en het kruisging en de, uh, het, het paasverhaal valt, valt weg. En hij zou en... juist die, die spirituele betekenis willen, willen zekerstellen, denkt u? Ik denk dat hij, het, dat hij het inderdaad heeft willen zekerstellen. Dat hij in uh, zijn eigen kringen heeft gehoord dat er een vermoeden bestond dat het verhaal niet zou kloppen. Oké, okay, dacht hij, dan ga okay, ik het eens een keertje uitzoeken. En hij heeft het uitgezocht en komt dan inderdaad tot de conclusie dat het niet helemaal op donderdag was, maar op woensdag. Maar uh, hij poetst het een beetje weg door te zeggen, ja, van het is een verschillende tijdsrekening, dus eigenlijk hebben ze allemaal weer gelijk. Ja, want Jezus die zou een andere kalender gebruiken dan Johannes. Hè? Ik geloof dat het daarop neerkomt. Uh, um, ja, nee, de, de evangelisten Mark. Marcus, Marcus, Lucas, Matthäus, Matthäus? gebruiken een andere tijdsrekening ja. dan Johanna. Ja, ja. ja, en, ja. en uh, Jezus uh, hoorde daarbij. En Bent u nou verbaasd dat deze professor daar 23 jaar mee bezig is geweest? Um. Reken eens uit, wat, uh, wat een professor op jaarbasis verdient, dat zal ergens in de richting van de tussen de 50 en de 80 euro gaan. En dat je dan 23 jaar met zo'n onderzoek bezig mag zijn, wat dat dan kost. Ik ben daar inderdaad fundamenteel verbaasd over. Als ik dit in mijn kringen zou zeggen, dan zouden misschien tegen me zeggen van, joh, hij heeft niks beters te doen. Dan ja, dat. Nou ja, misschien maar, dat maar, deze meneer Humphries uh, nog wel meer heeft gedaan aan de universiteit. Ja, ja, maar, ik, maar ik denk dat er, weet je, ik denk dat er er liggen hier wat uh, aan dit soort discu discussies liggen wat... Uh, ...debatten ten grondslag. Er zijn mensen die proberen om bij dit soort bijbelverhalen alles onderuit te halen... Want als het ene niet klopt, dan klopt het hele verhaal van de christelijke kerk niet meer. Oké, okay, nou weet u wat? We houden het gewoon op Witte Donderdag. Zullen we dat afspreken? <laughs> Lijkt me fantastisch. Goed, meneer Van Warven, Rines van Warven, theoloog. Ik wens u een avond. Een goedenavond. Uh, goedenavond. Dag. En over een avondmaal gesproken, Lucelle. In Maarsen zitten straks 150 mensen uit het bedrijfsleven aan de dis. Een uitgebreid diner op maandagavond om aandacht te vragen voor verspilling van goed voedsel. En op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken. Dat willen ik een campagne-aandacht vragen voor het onnodige weggooien van goed voedsel. Volgens het ministerie verdwijnt bij bedrijven... jaarlijks voor 2 miljard euro aan voedsel onnodig in de prudelbak. Roepau, ook bij het diner. Roel, een uur geleden spraken we elkaar. Jij stond in de keuken. Zij je te laten verrassen door wat er op tafel zou worden gezet. Maar wat is dat menu dan? Nou, Ik heb het inmiddels even bij elkaar gezocht. Uh, we beginnen met een palet van groenten met gerookte hang, hang op. Een creatie van Jonathan Carpathios... Dan krijgen we drie structuren van bovenmaatse oester... lijngevangen zeebaars, afgekeurde Zeeuwse asperge. En nog wat dingetjes. Dat is van Nick Bril. Niven Kunz gaat ons verrassen met een geglazeerde varkenswang... met de garnituur van uiachtigen en aardappel. En dan de pièce de résistance van Rudolf van Veen. En let even goed op wat ik nou zeg. Een misbaksel van brood, saus van restroomfruit... ...en ijs van mozzarella uit lekwater. Nou, als dat niet lekker klinkt, dan weet ik het niet. Dat, dat is een beetje ingrediënt, of niet? Ja, dat, dat, dat lijkt het wel te zijn. Maar, maar te misschien moet ik het even aan Rudolf van Veen uh, zelf vragen. Hij is een uh, gereno gerenommeerd kok en uh, meester patissier, ...dus hij zal niet zomaar uh, die 150 uh, hoge eerde gasten iets uh, verschrikkelijks voorzetten, toch? Nee, het water loopt bij mij al in de mond, wetende wat ik ervan gemaakt heb. Dus uh, dat komt helemaal goed. En wat is het dan? <laughs> nou, wat je ziet, ik heb van, van brood, wat, wat inderdaad uh, twee, drie dagen oud is, daar een prachtige bread- en pudding van gemaakt. En eigenlijk is dat niet heel veel anders dan mijn moeder gewoon vroeger thuis deed, het oude brood niet weggooien. Maar bewaren en wendelt van maken. Of gewoon overgieten met melk. Een beetje kaneel, suiker. Een eitje erin. Een klein klontje boter als je hebt. En dat gewoon in een ovenschaal bakken. En heb je verrukkelijke broodpudding. Ja, en dan dat mozzarella uitlekwater. Ik gooi het altijd door de grootsteen. Ja, niet, niet meer doen dus. Nou, je mag het wel doen. Maar uh, kijkend naar hoe kun je nou effectief en ook economisch. En met respect voor alles wat je inkoopt. Want het totale gewicht van die mozzarella inclusief dat water. Dat koop je wel. Ja. Dat is ook getransport. Wat uh, Wat ik er nu mee heb gedaan, ik heb er ijs van gemaakt. En uh, een soort roomijsmengsel. Ja. Alleen een deel van de room is vervangen door het uitlekvocht van de mozzarella. Daardoor is het technisch gezien een demi-ijsje, dus een soort melkeis. Uh, maar die techniek maakt niet zoveel uit. Wat je krijgt is een ijs wat minder, uh, een lager vetgehalte heeft. Maar hele romige smaak, want dat mozzarella-water smaakt wel verrukkelijk naar zuivel. Ja. Alles wat je niet weggooit, dat kun je gewoon op de balans laten staan als uh, als Inkomsten. Zit er nog meer aan voor u? Uh, zijn er nog andere motieven waarom u dit doet? Uh, ja, wat ik net al zei, eigenlijk respect voor hetgeen wat, wat groeit en bloeit... en wat gemaakt is door iemand en de energie die erin zit... En als je uh, een paté maakt en je snijdt de twee kapjes eraf en die gooi je weg. Het beste is dan ook zelf opeten. Dat is altijd beter dan weggooien. Maar uh, die hele paté is wel bereid. Daar, daar zitten ingrediënten in en die ingrediënten aan de zijkant zijn net zo kostbaar als die in het midden. Dus we hebben zien om alles te gebruiken. Een, een ander voorbeeld. Je vroeg nog even het mozzarella aan. We, we moeten water... afronden, uh, Rudolf. Um, <laughs> en bovendien begint de keuken aardig op uh, temperatuur te komen. Ja, ja. Volgens mij uh, moeten we aan het werk, althans jij. Ja, uh, graag. Ik ga mijn, uh, mijn gehaktballetjes nog maken van, uh, van cake-resjes. Okay. De bakkerballen. Dank je wel. Om 7 uur aan tafel. Uh, Roel, zijn de eerste gast al gearriveerd? Ja, ik heb een aantal mensen gezien uit het bedrijfsleven, Ahold, Unilever, het voedingscentrum. Nou, gaan zo maar door. Allemaal mensen die vanavond ideeën aangereikt moeten krijgen om flink te bezuinigen op hun bedrijfsprocessen. Het is ook wel grappig, er liggen hier opschrijfboekjes met pennen van het ministerie van Economische Zaken op tafel. Morgenochtend verslag van Jan Roel, Paul, bij Lara en Marcel. Dankjewel. Er zijn opnieuw minder verkeersdoden geregistreerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2010 kwamen 640 mensen om en in 2009 waren er 80 meer. Fred Wegman is directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zijn die cijfers volgens u betrouwbaar? Nee, dit keer niet. Oh, en waar komt dat door? Uh, wij hebben duidelijke aanwijzingen dat de registratie door de politie van verkeersongevallen. En dat is de basis voor deze aantallen, dat die het afgelopen jaar uh, verslechterd is. Werd er helemaal niks geregistreerd? Of? Nou, het ging veel moeizamer dan we gewoon waren door de politie. En dat heeft ermee te maken dat uh, eind 2009 er een aanschrijving naar de politieorganisatie is gegaan door de minister en het openbaar ministerie... ...dat de registratie van verkeersongevallen uh, niet zo'n hoge prioriteit zou moeten hebben bij de politie. Het is nooit de bedoeling geweest dat dat ook effect zou hebben op de registratie van verkeersdoden en zijn gewonden. En wij hebben nu duidelijke aanwijzingen dat dat wel het geval is. En wat, wat zijn die aanwijzingen? Um, wij hebben informatie dat uh, iemand die uh, wel overleden is als gevolg van een verkeersongeval niet in die, uh, in die registratie van de politie terecht is gekomen. Ik geef je een voorbeeld. Iemand heeft een ongeval, die uh, raakt gewond bij het ongeval, die wordt naar het ziekenhuis vervoerd. Uh, vervolgens uh, uh, is een verkeersdode gedefinieerd als iemand die binnen 30 dagen overlijdt. Dat betekent dat de politie moet nabellen met een ziekenhuis als daar de tijd niet meer voor is, of als daar geen gelegenheid voor is, uh, dan wordt iemand als verkeersgevonden geregistreerd. Ja. En dat soort uh, ontwikkelingen is nu aan de hand. En dat is natuurlijk wel van belang om het wel goed te registreren, ook voor de maatregelen die ja. het kabinet wil nemen. Nou, dat, dat is eigenlijk de, waarom we dit aan de orde stellen. Dat is dat als je verkeerde informatie hebt, je dan je beleid baseert op de verkeerde informatie. En dan kun je de verkeerde maatregelen nemen. En voor ons is het heel belangrijk, voor ons wetenschappelijk onderzoek, als we dat niet op de goede informatie kunnen baseren, dan uh, wordt het allemaal een hele moeizame operatie. Dus ik neem aan dat u aan de bel trekt bij het ministerie van Verkeer in dat, ieder geval. Dat, hebben we, al gedaan, dat hebben we al gedaan. Ja. En het is ook geen onbekend probleem bij ze. Uh, en wij verwachten dat op basis van uh, wat wij nu uh, vandaag gedaan hebben... dat ze uh, de kwaliteit van de registratie gaan verbeteren. Fred Wegman, directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek... Verkeersveiligheid. Ik dank u wel. En goedenavond. avond. Dit was het Radio 1 van maandag 18 april. Lucelle en ik wens u een prettige avond. Zo dadelijk de avondspits van WNL met Alex de Vries. Alex, goeie avond. Ja, goedenavond avond Tim. Ja, wij zien oudere werknemers weer staan. En wij, de bedoel ik met Nederland, want we hebben ze nodig. En gemeenten werken webwinkels tegen. En gaat de drooglegging in de treinen op 30 april ook werkelijk lukken? En wanneer is een dreigtweet? Een dreigtweet. Nationaal, weer en verkeer. Wat krijg je als automobilist vandaag de dag nog voor 1 euro? Is die kroket koud? Goed dat u het zegt. Over een kwartier maak ik weer nieuwe. Betroevend weinig. Maar gelukkig hebben we Toyota nog. Want daar krijgt u nu bij de Prius een net navigatiesysteem voor maar 1 euro. Kijk voor alle businessaanbiedingen op toyota.nl Jij bent... Uh, uh, ja, hoe oud ben jij eigenlijk als ondernemer? Weet je de dag nog dat je voor jezelf begon? Leg dan nu je ondernemersverjaardag vast... op de ondernemersleeftijdenkalender van de Goudse Verzekeringen. Een unieke plek om jezelf en je onderneming te presenteren... en je netwerk uit te breiden. Dus ga naar goudse.nl, zet jezelf op de kalender... en maak bovendien kans op een gratis radiocommercial. Want wat je ondernemersleeftijd ook is... de Goudse helpt ondernemers verder. Arthrose? Daar is niets aan te doen. Is dat waar of niet waar?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 De Woonbond, de Waxcentrale FNV en de FNV Bouw roepen de Tweede Kamer op om huurders niet te hard aan te pakken. Mensen met een laag of middeninkomen hebben al minder te besteden door de crisis. En door de bezuinigingen krijgen ze het nog lastiger, schrijven ze. Morgenavond praat de Tweede Kamer met minister Donner over zijn plannen met het huurbeleid. En de Keniaanse atleet Jeffrey Moutai heeft het wereldrecord op de marathon verbeterd. Hij liep de marathon van Boston in 2 uur, 3 minuten en 2 seconden. Dat is bijna een minuut sneller dan het oude wereldrecord... dat de Ethiopier Haile Selassie in 2008 in Berlijn liep. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. En het is een prachtig weer. en U zult dus ook wel een heerlijke avond tegemoet gaan. De temperatuur gaat natuurlijk wat naar beneden. En vannacht gaat het nog wat verder naar beneden. Het wordt een graad of zeven. Denk niet dat er mist gaat ontstaan. Maar goed, tegen de ochtend is het natuurlijk toch wel 7 graden. is natuurlijk wat vochtiger. Dat voelt u als u naar buiten gaat. Maar even later, als die zon wat hoger staat... dan is het weer prachtig weer. Het wordt morgenmiddag 20 tot 24 graden. Die 20 vlak aan zee, die 24 graden dieper land inwaart. En dan waait daarbij een matige oost zuidoostenwind Kortom, het is lente. Ik noem het zomer. En ik zal u vertellen, zo blijft het de hele week. Lekker ANUB, verkeersinformatie. Er staan 25 files, bij elkaar nog 100 kilometer. De files van de avondspits beginnen nu aardig op te lossen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch gaat het nog wat moeizamer. Bij Nieuwe Gein is de linkerrijstrook dicht door een wagen met pech. Er staat 4 kilometer file achter. In de zuiden staat ook nog een lange file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen het knooppunt Leen Heide en de Afrit Budel. 11 kilometer de nasleep van een ongeluk. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht ging het mis tussen Noodorp en Zoetermeer Centrum. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vier kilometer file staat er inmiddels. En op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en de randweg van Dordrecht, acht kilometer. Na een ongeluk is daar de linker rijstrook nog dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Alex de Vries. oudere werknemer verdient meer waardering. En webshops tegengewerkt door regeltjes Ik wens u een hele fijne avond. Dit is WNL Radio, tot 7 uur, live vanuit Amsterdam. Er zijn weinig files, dus ik hoop dat u kunt zeggen blij dat ik rij. Maar dat geldt niet op Koninginnedag, want dan mag er niet worden gedronken in de treinen naar Amsterdam. Drooglegging dus op het spoor. En daar praat ik over met Wim Eilert van de vakbond voor rijdend personeel VVMC. Goedenavond, meneer Eilert. Goedenavond. Um, en de controleur mag, mag het op gaan lossen in de treinen? Nou ja, dat, die kans is natuurlijk aanwezig. Uh -huh. dat, uh, dat de hoofdconducteur uh, daarmee geconfronteerd wordt. Ja, dat kan. Ja, Toen ik het nieuws las, dacht ik meteen... Um, nou, daar heb je wel een peloton ME voor nodig. We weten allemaal hoe, uh, hoe ze met de benen uithangen in de treinen... en <laughs> hoeveel er gedronken wordt. Ja, er gebeuren natuurlijk gekke dingen op de trein. Dat, uh, dat kunnen we inderdaad rustig zeggen bij uh, wat grotere festiviteiten. Mm -hmm. uh, maar daar ligt natuurlijk ook wel een beetje onze zorg. Want uh, die, die, die hoofdconducteur de, uh, ja, die, uh, die staat er dan wel voor. Dus wij hopen ook uh, dat deze dan ook flink ondersteund wordt, koning in de dag. Om, eh, om te handhaven op de trein. Ja, de HC, hè, de hoofdconducteur, ja. zo heet hij in het vakjargon. Um, u heeft naar aanleiding uh, van onze vraag uh, uw achterban geraadpleegd. Hoe reageren die op deze maatregel? Nou, eigenlijk wat ik net ook zei. Hè, toch wel enige zorg natuurlijk uh -huh. om trein te handhaven. Uh, de hoofdconducteur is natuurlijk niet voor... om uh, uh, mensen die zich daar niet aan de afspraak houden... om die uit de trein te halen. Daar hebben we andere mensen voor. Hè. Onder andere ook de, uh, de spoorwegpolitie, maar ook... De eigen teams, uh, service en veiligheid van de NS. Mm -hmm. En uh, ja, de, de, die moeten daar wel door ondersteund worden. Dat ja, we, de, we hebben de NS even proberen te bellen, maar uh, voor de goede orde. De maatregel die komt van de gemeente, althans ja. het verzoek. ja, um, ja Lijkt me toch een beetje vreemde maatregelen, want er wordt nou eenmaal gedronken op Koning in de Dag. En, ja, en wat kan dat voor kwaad in treinen? Hè? Gebeurt er zo'n rare ding? Nou ja, goed, we hebben wel wat nare ervaringen met uh, bijvoorbeeld ook met voetbalwedstrijden gehad. Uh, mm -hmm. En ook op Koningin de Dag loopt het toch niet altijd even soepel. En uh, we weten allemaal dat als het heel erg mooi weer is, dat er natuurlijk best wel wat genuttigd wordt. En uh, ja, dat dat ook wel eens kan leiden tot, uh, tot wat agressie in de trein. Ja, nou de conducteur en uh, de HC uh, gaan dat niet redden natuurlijk in hun eentje. Wat voor bijstand uh, vraagt u eigenlijk om? Ja, waar ik, waar ik echt op hoop is dat er in ieder geval uh, sowieso op de stations voldoende ondersteuning aanwezig is. Hè? Dat daar uh, de mensen die toch proberen om, uh, uh, ja, om toch drank mee in de trein te nemen, daar alvast in ieder geval uh, uh, afgevangen worden. Hè? Door of zowel spoorwegpolitie of door de, de mensen van service en veiligheid. Ja, maar het zijn heel veel stations waar je op kunt stappen. Stappen op weg naar Amsterdam. Ja, er zijn heel veel. Maar uh, ik, ik denk daarbij ook zeker even aan Centraal. Hè? Want die mensen moeten ook allemaal weer terug. Ja. Dus uh, ik denk dat dat in ieder geval een belangrijk punt is om, uh, om daar ook uh, voldoende controle te hebben om daar in ieder geval ervoor te zorgen dat die uh, dat uh, uh, zijn werk, de serviceverlening en het uh, kaartjes controleren gewoon normaal kan doen. Ja, en als we nou zeggen, meneer, eigenlijk 365 dagen per jaar geen alcohol in de trein, wat zegt u dan? Ik weet niet of dat mogelijk is. Ik zie ook wel eens normaal door de week zie ik ook wel eens mensen met een, een blikje bier in de trein zitten die, uh, en daar gaat helemaal geen agressie van uit. Dus die kopen misschien een blikje bier naar het werk en het, uh, dat betekent allemaal niet zoveel. Maar nee, ik de rechtje kreeg... tijdens grote dingen zoals koninginnedag en, uh, en voetbalwedstrijden ja. dat het dan toch iets anders is. Ja, even tot, tot slot, krijgt uw personeel uh, op koninginnedag veel met geweld te maken, meer dan gemiddeld? Nou, het is. We zien toch, er gebeurt altijd wel wat. Zeker uh, in Amsterdam, er lopen ook ontzettend veel mensen. Dus uh, hm. uh, uh, de laatste jaren zijn er altijd wel kleine dingetjes die, uh, die gebeuren. Uh, waarbij uh, ja, toch vaak drank wel een, uh, een rol speelt. Ik uh, dank u wel voor uw commentaar. Wim Eigenlijk van de vakbond voor Rijdend Personeel. En over 14 jaar word ik pas echt goed in mijn werk, want zo meteen meer over werken naar je 50ste bij WNL. En dan eerst het financieel nieuws. De die sloot vanmiddag op 352 punten, dus een daling van ruim 1,7 procent. En er gebeurde veel vandaag. En ik bespreek dat met Simon Biersma van Irg. Goedenavond, Simon. Goedenavond. Kredietbeoordelaar S&P, Standard Poor's, die gaf de Verenigde Staten vandaag een flinke draai om de oren, door de staatsschuld van de Amerikanen van stabiel naar negatief te beoordelen. Um, zorgen over de kredietwaardigheid van de VS? Ja, nou goed, uh, al langer speelt dat natuurlijk... omdat de schuld van Amerika behoorlijk hard aan het oplopen is. Mm -hmm. Tot inmiddels uh, ruim 14.000 miljard. Ongelooflijk, ja. En dat moet ook een keer afbetaald gaan worden. En met name over dat afbetalen en uh, de begrotingstekorten... met name en het oplopen van de schulden... daar maakt S&P zich zorgen over. Uh, het is heel politiek gesteggel aan de gang hoe dat moet gaan gebeuren. Er mm -hmm. nou, zijn twee manieren om dat te doen... Uiteindelijk moeten de inkomsten omhoog. Via belastingen en de uitgaven naar beneden. En dat is een heel politiek gestegel. En juist vanwege ja, dat langdurige gestegel heeft S&P nu gezegd van ja, wij gaan jullie een negatieve outlook geven. Een negatief vooruitzicht. Wel op basis, nog steeds van de hoogste rating die er is, triple A. Maar Simon, dat ze daar nu mee komen op dit moment... neemt S&P daar niet met een beetje mee stelling in de politieke discussie? Dat zou je bijna denken. Ik weet niet in hoeverre ze daarin gemengd zijn. Je mag aannemen dat ze daar onafhankelijk mm. tegenover staan. Uh, maar het is natuurlijk wel een signaal. Ja, nou, de beleggers werden vandaag ook razend nerveus over het hele schuldenverhaal rond Griekenland. Hè, de bakermat van onze democratie. Ik zeg het nou maar eens even. Maar het land moet of zou moeten gaan herstructureren. Beter mee eens. En wat is dat precies? Nou, ja, dat herstructureren, dat uh, dat is te sprake gekomen op het moment dat je natuurlijk een enorme schuld waarvan. Maar de vraag is van: krijg je daar nog iets van terug? Vorig jaar is Griekenland geholpen met een uh, met een pakket van 110 miljard. Daarmee kunnen ze vooruit tot het eerste kwartaal van volgend jaar. Ja. Het is natuurlijk wel de vraag van in hoeverre is die bestaande schuld die er nu nog is, uh, krijg je die terug? Uh, dan moet je dus als land hard groeien en je moet flink gaan bezuinigen. Ja. En daarover is heel veel twijfel ontstaan. En juist in, in uitingen van ministers van Financiën uit Duitsland... Um, die nou dan moet er maar geherstructureerd worden. Oftewel, looptijdverlengen van bestaande leningen of het gedeeltelijk afstempelen van bestaande uh, staatsobligaties. Heel kort antwoord. Wat gaat het worden in Griekenland, denk je? Waar gaat het op uitdraaien? Uiteindelijk zal daar, denk ik, toch een lichte afstempeling gaan plaatsvinden. Dus daar schieten we flink wat miljarden bij in, Simon. Uiteindelijk uh, wel. Als je kijkt nu naar de prijzen in, in de markt... dan is dat al voor een heel groot gedeelte verwerkt. Uh -huh. Het probleem is alleen uh, uh, dat op het moment dat het plaatsvindt... dat het ook uh, geëffectueerd moet gaan worden. En dat betekent dat financiële instellingen die posities hebben in die staatsobligaties ook daadwerkelijk... dat verlies moeten gaan afboeken. Ja, dat hebben we over onze pensioenfondsen. Nou, dus moeten we moeten misschien morgen maar eens even over doorpraten. Ik wil even naar Philips met je... Uh, je hebt cijfertjes vandaag bekendgemaakt... maar ik wil het even hebben met de televisie. Gaat bij Philips nu definitief op zwart? Wat betekent dat? Ik denk dat het goede zaak is voor Philips... want het was al een heel aantal jaren verlieslatend. Uh, ze hebben nu eindelijk besloten om dat af te stoten via een joint venture... Uh, dus dat is een goede zaak. Kunnen ze zich focussen op die takken waar ze wel geld verdienen. Mm -hmm. um, het is nog niet helemaal afgelopen... omdat ze ook nog afhankelijk zijn van hoe die joint venture dan uh, presteert. Maar uh, in ieder geval een, een goede zaak voor Philips om dat tv-verhaal af te stoten. Goed zo, dankjewel. Simon Wiersma van ING. Nou, zometeen nemen we een kijkje op de autorij, maar eerst. Wij geven waardering aan de oudere werknemer hier bij Avondspits. Want altijd gaat het over de pensioengerechte de leeftijd... of is de vraag of ze plaats moeten maken voor een nieuwe generatie onterecht. En ik praat erover met Joop Schippers. Hij is hoogleraar, arbeidseconomie verbonden aan het expertisecentrum leeftijd. Goedenavond, meneer Schippers. Ja, goedenavond. De oudere werknemer die verdient herwaardering. Bent u het daarmee eens? Zeker, ja. De oudere werknemer van nu is een heel ander soort oudere werknemer... dan bijvoorbeeld onze grootvaders of misschien zelfs onze vaders waren. Die kunnen veel meer zijn, gezonder, productiever, zeker. Ja, en op welke gebieden scoren oudere werknemers dan beter dan, dan jongere werknemers? Nou, wat bijvoorbeeld werkgevers daar zelf ook over zeggen is dat ouderen vaak uh, punctueler werken, betrouwbaarder zijn, ze hebben minder last van maandagochtendziekten. Ja. Uh, ze zijn beter in staat om uh, problemen in te schatten, hoe ingewikkeld die zijn, om hulp te vragen, en daar scoren ze dus in het algemeen beter op uh, dan jongeren. Ja, en als het over oudere werknemers hebben, waar we hebben we het dan over? 55-plussers of al 50-plussers? Ja, dat hangt een beetje van, uh, van het ene onderzoek begint bij 50 en het andere bij 55. Maar in ieder geval boven de 55 ben je zeker oudere werknemer. Ja, nou de gemiddelde leeftijd van werknemers die met pensioen gaan ligt nu rond de 62 jaar. Dat gaat veranderen. Dus die groep die groeit een beetje. Um, is dat voldoende denkt u? Dat is nog niet voldoende uh, in het zicht van uh, de vergrijzing... al die babyboomers uh -huh. die uh, de arbeidsmarkt gaan verlaten. Ja. En uh, in het licht van het feit dat ouderen steeds langer leven... en er dus ook meer pensioen betaald moet worden uh, en langer AOW. Ja, meneer Schippers, blijft u nog even hangen. Want bij mij in de studio is ook aangeschoven Patricia Herkens. Zij is directeur van Outstanding, een uitzendbureau voor senioren... Goedenavond, mevrouw Herkens. Goedenavond. Jullie zijn zo'n club hè, die het niet over ouderen heeft... maar over ervaren generaties. Dat verkoop beter? Dat klopt. Het woord senior is beladen in Nederland. En wat is oud? Dus wij hebben het over ervaring. De ervaren generaties. En hoeveel ervaren generaties vinden bij u een baan? Wij hebben momenteel 1600 mensen aan het werk. Waarvan ook heel veel 65-plussers. Uh -huh. Maar bij ons begint de leeftijdsgrens aan de onderkant bij 45-50... En dat gaat zo ongeveer door tot 72 jaar. Ja, en in welke sectoren in onze economie zijn ouderen uh, geliefd, gewenst? Top 1 is uh, zakelijke dienstverlening. Ja. Dan vervolgt, uh, vervolgens uh, onderwijs, overheid en uh, daarna zorg. En uh, waar winnen jonge werknemers uh, het van de oudjes? Zodra het uh, om wat uh, meer managementposities gaat, dan merken wij dat het gewoon moeilijker is om een uh, ervaren manager van 55 jaar uh, weer uh, terug te plaatsen in het arbeidsproces. Dus als mensen op algemeen niveau eindigen en eigenlijk hun uh, vakgebied waar ze ooit in opgeleid zijn verlaten, ja. dan is het vaak heel moeilijk om weer opnieuw in te stromen, omdat ze dan concurrentie hebben van de jongere manager. En uh, waarmee kunt u ze helpen om wel in te stromen? Op het moment dat je nadenkt van wat was ook weer je oorspronkelijke vakgebied... en kijken of je daar weer in terug kunt. En dan misschien wel op een uh, ander niveau. Ja, Wat is het grootste voordeel uh, van de oude werknemer of de oudere werknemer? Tegen. Ja, In, in feite uh, minder productief. Dat is eigenlijk het voordeel En dat heeft te maken met het feit dat er ook heel veel mensen... in Nederland niet met plezier werken. En op een gegeven moment hun tijd uitzitten. En als je dan al wat ouder bent, dan uh, denkt men van... ach, die willen niet meer... Maar dat zegt helemaal niets over leeftijd. Nee, laten we het eens even vragen aan Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie. Uh, ik sprak hem net al. Meneer Schippers, oudere werknemers, zijn die minder productief of juist niet? Nou, dat hangt er maar net vanaf in wat voor sector en wat voor werk je bezig bent. Uh, als je bij wijze van spreken stenen moet sjouwen, uh -huh. uh, wat overigens steeds minder vaak voorkomt. Ja, dan zijn ouderen vaak al fysiek wat meer versleten en dan dus minder productief. Maar dat hoeven ze niet maar meer? Als maar als het bijvoorbeeld gaat over, euh, nou ja, laat ik zeggen, hoe euh, ga je met een lastige situatie om? Euh, dan hebben ouderen daar vaak veel meer ervaring mee en zullen ze daar dus makkelijker uitkomen en minder brokken maken euh, dan jongeren. Dat is niet voor niets dat wij spreken. Euh, een paar aantal jaren geleden de Nederlandse regering aan euh, Max van der Stoel, de voormalige oude minister van buitenlandse zaken, vroeg uh -huh. om met meneer Zorgjeet in gesprek te gaan om te zorgen dat rond het huwelijk geen problemen ontstaan. Nou, dat laat dat je niet aan een jongere van 25 of van 35 over Nee, daarvoor heb je ministers van staat. En dat heeft hij nog goed gedaan ook. Ik ga even nog naar mevrouw Heerkes. Um, komt het voor dat bedrijven ouderen weigeren structureel? Dat komt in de praktijk wel voor. Men zal dat nooit zo erkennen. Dat is mm -hmm. natuurlijk een andere kwestie. Ja. Maar het komt voor. En wat ik merk is dat degenen die bij ons komen solliciteren... dat ook zelf ervaren. Maar dat wordt altijd uh, ja, verdekt eigenlijk gecommuniceerd. Dus, dus het zal nooit openlijk uh, verwoord worden. Dus u komt in aanraking ook met frustraties bij oudere werknemers? Ja, maar ik merk het ook aan de kant als ik in gesprek ben met werkgevers. Uh, heb, potentiële klanten van mij. Dan merk ik dat uh, HR vaak wel graag wil. Want die mm -hmm. ziet uh, de demografische ontwikkeling. En denkt van ja, we moeten ook investeren in uh, hè, meer ervaren werknemers. Slim, ja. Um, maar dan is de lijnmanager die zegt van ja, maar ik moet ermee werken. En ik vind dat lastig. Hè? Vaak jonger management die zegt van ja, ik vind het maar moeilijk. Maar ziet, ziet u een kentering wel op dit moment of niet? Absoluut. En dat heeft ook te maken met het feit dat we uh, inderdaad allemaal jonger oud worden. Hè, dus je ziet ook daar een verschuiving in, in de be beleving en beeldvorming. Mm -hmm. En waar we nu nog mee te maken hebben, is dat er uh, ja, nog een staartje is van mensen die uh, ja, inzetbaar gemaakt moet worden. Maar de nieuwe, de veertiger die door moet werken tot zijn uh, 67ste, dat zullen hele andere werknemers zijn. Ja, meneer Schippers, je hoort het, de, de ARFD van bedrijven die willen wel, die zien het ook wel... Uh, maar vinden het nog moeilijk om allerlei redenen. Uh, maar in 2020, volgens het CBS, we, uh, komen we in Nederland 300.000 werknemers tekort. Uh, het bedrijfsleven moet een beetje vaart maken, zou je zeggen, ja, en daar zijn ze op zich uh, ook al wel mee bezig. Uh, de een meer dan de ander. Mm -hmm. uh, er zijn ook sectoren waar dat makkelijker gaat uh, dan andere. En ik denk dat daarbij vooral heel belangrijk is dat er uh, goed geïnvesteerd wordt uh, in de inzetbaarheid, de duurzame inzetbaarheid van met name de huidige veertigers. Uh, want je moet voorkomen dat er wat dat betreft een soort ja, nieuwe verloren generatie ontstaat uh, mm -hmm. die dan uh, op zijn zestigste ook weer uh, zo zit van ja, god, wat moeten we eigenlijk nog? Ja, wordt het een mix van um, langer werken uh, in dit land? En, en uh, handjes vanuit het buitenland? Nou, het buitenland heeft wat dat betreft nog niet heel veel soelaas te bieden. Er zijn een heleboel sectoren, onderwijs, zorg... waar je eigenlijk amper uh, met uh, mensen uit het buitenland aan de slag kunnen. Mm -hmm. uh, en we hebben hier in Nederland gewoon nog heel veel mensen langs de kant staan. 1,4 miljoen jong uh, en oud die, uh, die ook nog op de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden. Als we daar nou eerst eens mee beginnen en serieus werk van maken... dan kunnen we ook alle problemen uh, die in het verleden zijn ontstaan... met uh, het naar Nederland halen van uh, mensen die uh, daar misschien... Ook niet helemaal voor toegerust zijn, kunnen we dan vermijden. Nee, het kabinet zal uh, fijn uh, vinden dit te horen. U doet al tien jaar onderzoek. Hoe groot is die groep dan die langs de kant staat en best nog wel wat kan doen? Nou, uh, recent zei minister Kamp uh, een half miljoen. Uh, meneer Van der Gaag van de uitzendbureaus uh, die uh, twitterde daar onmiddellijk overheen. Uh, nou, ik krijg wel een miljoen aan het werk. Nou, dat laatste is misschien een beetje erg optimistisch uh, van hem gezien. Maar 600.000 dat dan moet op zich met uh, de nodige inspanningen van zowel uh, het bedrijfsleven zelf als de overheid als die mensen. Mm -hmm. Die natuurlijk dan ook moeten investeren in nieuwe opleiding, nieuwe training, uh, opdoen van nieuwe vaardigheden. Dan moet je toch aan eind kunnen komen. Ik, uh, dan... Dank u, hoogleraar Schippers en directeur van uitzendbureau-uitstending... Patricia Herkes. Ja, als je ons wilt dreigen tweeten, dan kan dat hoor... via apenstaartje Avondspits WNL. En als je ons bedreigt, wanneer komt dan de politie in actie? Dat antwoord hopen we zo te kunnen geven. Dan eerst de autorij 2011. In Avondspits pakken we WNL's Alain de Lamar en Werner Budding van Autovisie... en daarom elke dag een autoritje. Vandaag de Audi. De nieuwe Audi A6 eerste indruk? Veel van hetzelfde. Heel veel van hetzelfde. Het is uh, veel te weinig onderscheid met de A8 en de, en de A4. Maar er zit wel weer een, uh, er zit een reden achter. De Audi is heel sterk in China en moet nog veel sterker worden. En in China is de Audi het statussymbool Dus ja, een Audi moet er echt uitzien als een Audi. En, en dat doen ze met deze neus. Ja, wij vinden het in Nederland vinden we dat het te veel lijkt op de andere modellen. Maar in Azië vinden ze dat juist geweldig. Dus ik bedoel, wie zijn wij hier in Nederland dan? Hè? Toch moet ik wel zeggen, ten opzichte van de vorige A6, is dit wel weer, ja, toch weer wat meer. Het zit wel subtiele kleine veranderingen in die het weer iets meer maken. Ja, ja daar ben ik met je eens. En wat, wat, waar ze toch ook nog weer een sprongetje maken. En het is niet te geloven, de vorige A6 zat heel goed in elkaar. Maar het is nu ook weer zo mooi, zo gelikt. Het is. Wat betreft afwerking en bouwkwaliteit is het onovertroffen. Ja. Groot verschil met de vorige A6, vind ik. Er zat een geïntegreerd duidelijk beeldscherm van de navigatie. Die zit nu ingeklapt. Die moet er echt uitkomen. Ja, ja, ja, je hoort hem niet meer te zien, vinden ze. En, en druk je op een knopje en dan klapt hij omhoog. en Dat is dan een flatscreen-achtig scherm, noemen ze het. Volgens mij komt BMW, of nee, ik zeg volgens mij. Ik weet het zeker, want ik heb pas met de nieuwe 6-serie gereden. Die heeft het ook. Okay. Dus ja, dat is, dat is weer een nieuwe trend. En is het dan beter of fijner? Tegen diefstal denk ik ook. Nee, ja, dat zou, het zou kunnen, maar het, het is vooral, weet je, de ene fabrikant die bedenkt dan weer wat en de rest volgt. Het zijn toch vooral trends ook hoor. Ja. En verder als we inderdaad, kijken, je zegt dat al de afwerking is gewoon mooi. Het, is, het heeft een beetje dat kopje gevoel ook. Hè? De middenconsole komt eigenlijk een beetje naar binnen toe. Niet te veel poespas, niet te veel kleur. En nee, dat is Audi. Gewoon een heel klein beetje zakelijk. Maar vooral de nadruk leggen op die afwerking. Nee. En ja, wat denk je, zal dit net zo, want de vorige A6 was best een succesnummer, dit ook voor de zakelijke markt, met name denk ik? Ja, ja, ja, ja. wie wil geen A6? Als je een beetje geslaagd bent in het zakelijk leven en, en je baas gunt je een A6, dan kun je wel aan je omgeving laten zien dat je het goed doet. Een A6 is eigenlijk nog wel meer status-symbool dan een vergelijkbare BMW 5 Serie of een Mercedes E-klasse. Ja, van de autorijne de dreigtweets. Dreigende teksten op Twitter zorgen voor een hoop spanning... en een hele bergwerk voor politie en het Openbaar Ministerie. Teksten als ik blaas de politie op of ik schiet iedereen op het centrum fucking dood. Hoe serieus moet je ze eigenlijk nemen? Zeker met Alfa aan de Rijn in het achterhoofd. Vervolgen of niet? Onze verslaggever Wiegenhemmer eh, ging in gesprek met persofficier van Justitie Ernst Pols. Ernst Pols. De zaak die morgen speelt, die 36-jarige Rotterdammer en die Femke Hansma, Job Cohen, Alexander Pechtot eh, bedreigd heeft, morgen eh, is er een uitspraak in die zaak. Eh, heeft deze zaak, wat u betreft, een symboolfunctie? Ja, in zekere zin heeft deze zaak wel een symboolfunctie, want eh, we hebben de man vervolgd. En wij willen met die vervolging ook duidelijk maken dat we dit soort bedreigingen heel zwaar opnemen. Mevrouw Hassema en haar man hebben ook in de zittingszaal aangegeven wat deze zaak met hun gedaan heeft, ook met hun gezin heeft gedaan. En dat is buitengewoon ernstig. Dus door deze vervolging willen we. Wij... Kinderen zijn er ook bij betrokken. Jazeker. Uh, een van de kinderen is met name bedreigd. En wij zeggen, wij willen met die vervolging ook duidelijk maken. Even los van het feit dat we vinden dat de man die dat gedaan heeft daar straf voor moet hebben. We willen duidelijk maken dat andere mensen dit voorbeeld niet moeten volgen. Want uh, dan zullen wij ze strafrechtelijk aanpakken. En dus, zegt het OM: 180 uur werkstraf willen we deze man opleggen. En zes maanden de selling. Uh, wij vinden inderdaad dat uh, deze man een aantal uren moet gaan werken. Maar daarnaast hebben we ook gezegd... Uh, hij moet een stevige waarschuwing uh, meekrijgen... in de vorm van een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden. Dus gedurende een proeftijd van twee jaar... betekent dat dat als hij weer in de fout zou gaan... dat hij onmiddellijk uh, zes maanden wat ons betreft de cel in zou moeten. Ja. Nou hebben we het hier over een dreigtweet. Wat maakt een tweet een dreigtweet? Nou, een dreigtweet, daarvan is eigenlijk sprake als iemand een uit een uiting doet uh, via Twitter... waardoor andere mensen in redelijkheid de verwachting kunnen hebben... dat ze bijvoorbeeld daardoor het leven zullen verliezen... of dat bijvoorbeeld het gebouw waarin ze werken of wonen... dat dat zal worden opgeblazen. Dat soort dingen moet u denken. Dus het moet gaan om uh, zodanige berichten... dat mensen daar echt, uh, terecht zou je kunnen zeggen, bang voor worden. In de redelijkheid en terecht, die termen gebruikt u. Maar dat verlangt nogal wat opsporingswerk... ook voor u om erachter te komen of dat redelijk is... of het gebeuren gaat, ja of nee. Ja, Het probleem is dat dat ook samenhangt met degene die uh, zo'n tweet verstuurt. En het punt is dat op het moment dat hij dat doet en zo'n tweet uh, komt ons ter oren... dan weten wij vaak nog niet met wie we te maken hebben. En dan is het dus ook heel moeilijk om zo'n tweet op waarde te schatten. Maar dat betekent dus ook dat als daar bijvoorbeeld doodsbedreigingen in worden geuit... dat wij toch vaak het zekere voor het onzekere nemen en zo iemand oppakken. Twitter bestaat nu vijf jaar, maar we kennen natuurlijk ook uh, e-mail. Nog steeds ook de gewone brief, waarmee je ook mensen kunt uh, bedreigen. Hoeveel tijd en energie kost het jullie al, die bedreigingen die geuit worden? Ja, dat is op dit moment nog moeilijk te zeggen. Aan de andere kant, we zien nu wel dat, bijvoorbeeld, naar aanleiding van zo'n geval als in Alphen. Uh, het aantal Twitter-bedreigingen wel toeneemt. Er is geen algemene straffeis overigens. Heeft dat zeker te maken met het verschil in leeftijd? Dat je te maken hebt bijvoorbeeld ook met, niet zo lang geleden. een elfjarig jongetje dat een soortgelijk Twitter-bericht de virtuele wereld instuurt. en bijvoorbeeld deze man van 36 jaar in Rotterdam? Nou, bij straftoemeting spelen natuurlijk altijd een hoop factoren een rol. Hè? Dat gaat in de eerste plaats om de ernst van het feit. Nou ja, die feiten zijn altijd vergelijkbaar. Een dreigtweet. Ja. Uh... Vaak zitten de verschillen dan toch wel in de persoon van de verdachte. En u zegt het al, het maakt natuurlijk nog wel verschil... of je te maken hebt met iemand van 36, waarbij we onder normale omstandigheden zeggen... zo iemand moet toch de jaren dus onderscheid wel zo'n beetje hebben bereikt. Of een jongeman van 11, eh, die dat misschien nog heel onderdacht heeft gedaan. Dus daardoor wordt dat verschil in bestraffing vaak wel verklaard. Maar in ieder geval is de vraag natuurlijk, hoe krijgen wij nou bij de mensen tussen de oren... dat ze eens goed moeten nadenken voordat ze dit soort berichten de eter eh, inslingeren. toch niet weer een campagne, hè? Ja, wie weet. Misschien dat het er eh, op enige termijn wel van zal komen. Maar misschien dat het ook wel zo eh, zal gaan... dat mensen, doordat we nu een aantal keren steviger ingrijpen... mensen toch tot het besef komen, we moeten dit niet doen. Zodat het uiteindelijk vanzelf ook weer weg hebt. Ja, en dan naar de webwinkels. Want de brancheorganisatie voor webwinkels... die maakt zich grote zorgen over de bestemmingsplannen van gemeenten. Gemeenten kunnen namelijk internetshops gewoon weren... als het gaat om ondernemingen die bijvoorbeeld vanuit huis worden bestierd. Wijnand Jonge, goedenavond. Goedenavond. U bent van thuiswinkel.org. Uh, uh, u maakt zich zorgen vanwege een uitspraak van de Raad van State. Leg eens kort uit. Nou, die uitspraak die behelst uh, dat uh, een webwinkel in de gemeente Venen nu de deuren moet uh, sluiten, omdat die uh, uh, als detailhandels bedrijf in een buitengebied gevestigd is. Nou, dat heeft natuurlijk consequenties, want er zijn natuurlijk heel veel webwinkels die als detailhandelsbedrijf staan ingeschreven in, in gemeenten in Boomwijk en in Buitenwijk en zo. Ja, maar deze fietsenwinkel in had ook nog fysiek fietsen die uit, uit werden gevend, hè? Maakt dat wat uit? Nou, dat maakt natuurlijk wel degelijk uit. Op het moment dat je echt als webwinkel ook openingstijden gaat hanteren, mm -hmm. ja, dan ben je natuurlijk gewoon een fysieke winkel en dan gelden andere regels. Maar onze zorg gaat natuurlijk uit naar die webwinkels die dat uh, niet doen. En dat zijn de meeste, verreweg de meeste. Ja. ja, En die kunnen dus geweerd worden. En uh, de gemeenten krijgen nu een vinger van de Raad van State, maar u bent bang dat ze de hele hand pakken? Nou, daar zijn we wel een beetje bevreesd voor, maar we denken ook dat de gemeente uiteindelijk wel uh, verstandige mensen zullen zijn en zullen zeggen: nou goed, laten we het ondernemerschap maar koesteren. Ja, en waar, en waar, baseert draag... u dat, uh, waar baseert u dat vertrouwen op? Nou ja goed, ik denk dat veel webwinkels nu al dat vertrouwen krijgen van veel gemeenten. Ja. Uh, wat wij graag zouden zien is dat dat vertrouwen ook gewoon nu vastgelegd worden. Want uh, vooralsnog is het zo dat webwinkels daar in het ongewisse van blijven. Ja, en uh, nieuwe vorm van bedrijvigheid, goed voor de economie. Uh, verwijt u de overheid dat ze daar niet goed en modern op inspeelt? Ja, want de, de, de vorm detailhandelsbedrijf is natuurlijk een, een vorm van een term van, van lang geleden. Ja. En eigenlijk zou je het onderscheid moeten maken met de fysieke winkels en webwinkels. Dan kun je de problemen heel snel en heel gemakkelijk oplossen. En dat zou heel goed zijn. En aan wie uh, doet de oproep nog meer, behalve gemeenten? Nou, we doen de oproep aan de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten... en aan de, eigenlijk ook aan het ministerie van, van ELI, van Economische Zaken. Ja. Uh, zij zouden daar maatregelen voor moeten nemen... zodanig dat in bestemmingsplannen goed terecht kan komen. Belangrijkste maatregel? Heel kort, wat moet hier weer zijn? De belangrijkste maatregel is dat webwinkels duidelijkheid moeten krijgen over waar zij zichzelf kunnen vestigen. In woonwijk, in buitengebieden of in, op bedrijventerreinen en onder welke voorwaarden. Ja, wij hopen met u mee. Wij van thuiswinkel.org, dank u wel. En straks op deze zender kunststof. Daarin romanschrijfster Naema Tahir met haar nieuwe boek Bruid van de Dood. En daar beschrijft ze het psychologisch mechanisme van liefde en sociale druk bij een traditioneel huwelijk. Morgenochtend op televisie. Ochtendspits natuurlijk op Nederland 1 vanaf 7 uur met Petra Grijze En daarin een bioloog, Patrick van Veen, over pest in het dierenrijk en op het werk. En oud-staatssecretaris Jet Bussemaker over haar boek Dochter van een kampkind. Morgenavond op WNL natuurlijk. Radio 1, avondspit, ben ik er weer om half 7. Ik wens u een hele fijne avond. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL.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 Reserveer nu op luxortheater.nl. Alle bazen van Nederland, even opletten nu. Deze afspraak moet je zelf onthouden. 21 april, secretaressendag. Ga naar je Fleurobloemist of laat je boeket bezorgen via fleuro.nl... of via de nieuwe Fleurop app Fleurop bloemen met een boodschap. 15 schilderijen, allemaal topstukken, allemaal cobra. Van appel tot Jarn.